6. Het is van zeer groot belang zo concreet mogelijk te bepalen... tot welke mensen dit boek zich richt. De boodschap die in deze bladzijden is vervat... is bestemd voor de esoterische mens in de ruimste zin. De innerlijk bewogen gepredestineerde lichtzoeker. Deze mens kan zichzelf als zodanig herkennen wanneer hij bewogen wordt door de geestdrang der herinnering. Dat is een primair onderbewuste binding met een verloren lichtland, een herinnering aan een verloren zoonschap. Deze toestand veroorzaakt een niet te onderdrukken neiging tot de wereld van het verborgene en wekt een hartstochtelijk zoeken naar een in de eeuwen vergleden oorspronkelijke staat. Deze neiging woelt in het bloed van de leerling... en moet dus uit zijn verleden worden verklaard... terwijl tevens de bloedsbinding met de voorouders... daarbij een uiterst belangrijke rol kan spelen... zoals de esoterische wereldliteratuur dat overvloedig heeft aangetoond... De geestdrang der herinnering drukt in de voertuigen der persoonlijkheid een zekere natuurlijke magische staat van zijn. Het eigen verleden en de voorouders, sprekende in het bloed, hebben hun onuitroeibaar stempel in de kandidaat gezet. Deze geestdrang kan voornamelijk aanknopen bij het denkvermogen. En hij schenkt dan een onuitblusbare neiging tot esoterisch wetenschappelijk onderzoek. Hij kan ook primair spreken in het astrale lichaam. En hij veroorzaakt dan een sterk begeren om het magische meer praktisch te omvatten. Of hij doet zich vooral gelden in het eterlichaam. En is dan aanleiding tot etherisch gezicht tot helderhorendheid, tot krachtige intuïtie en dergelijke. Een natuurlijke magische gevoeligheid van het denkvermogen komt meestal voor bij mannen, die van het eterlichaam bij vrouwen en in die van het astrale lichaam ontmoeten beide seksen elkaar in diverse esoterische gezelschappen in hun pogingen tot bereiken met nadruk moet worden verklaard dat de natuurlijke magische gevoeligheid een begrijpelijke persoonlijkheidsreactie is op de geestdrang der herinnering. De natuurlijke magische gevoeligheid, bij de geboorte aanwezig of door oefeningen opgewekt, is echter in geen enkel geval bewijs van gevorderdheid op het pad van geestelijke vervolmaking. Integendeel kan de aanwezige of geforceerde natuurlijke magische gevoeligheid een grote rem zijn voor geestelijke vordering. Zij kan de ikwaan van de mens versterken en een vreselijk gevaar voor de leerling veroorzaken. Deze wereld is vol met esoterische speculaties. Met tal van negatieve generzijdse stromingen. En er zijn horden aan de aarde gebonden geesten, die bewust of krachtens hun wezen de mens met zijn natuurlijke magische aanleg trachten uit te buiten en te slachtofferen. Wanneer de leerling deze verlokkingen beantwoordt en de schijnbare successen verwezenlijkt, wordt zijn ik-bewustzijn tot in het krankzinnige beïnvloed en zijn gehele persoonlijkheid schandelijk misbruikt, zonder dat hij ook maar één millimeter vordert op het pad ten leven. Niemand mag zich dan ook laten verleiden door de romantiek en de speculaties die aanknopen bij een eventuele natuurlijke magische gevoeligheid door het zo voor te stellen alsof zij, die haar bezitten, een buitengewone graad van gevorderdheid hebben bereikt. Niets is minder waar. Niemand is gevorderd met etherisch gezicht of met een andere natuurmagische knobbel. Alle primitieve volkeren bezitten deze eigenschappen min of meer als een rudimentair overblijfsel van het verleden. Het is met allen die op minder aangename wijze door hun herinnering worden geplaagd, meegesleurd of uitgebuit, als met jonge mensen waarvan wel gezegd wordt dat ze te groot zijn voor een servet, doch te klein voor een tafellaken. Zij kunnen niet meer volledig staan in het kamp van deze grove aardse natuur, omdat zij voortdurend worden opgejaagd door de geestdrang der herinnering. En het nieuwe leven kunnen ze ook niet binnengaan... omdat ze alle fundamentele voorwaarden daarvoor nog missen. Zij zijn in hoge mate onstabiel. Een gevaarlijke situatie... die kan voeren tot grote abnormaliteit... wanneer zij negatief op hun natuurlijke magische instincten blijven reageren. Het eventueel bevrijdende in de geestdrang der herinnering is gelegen in het feit dat de mens die haar bezit op de basis daarvan kan komen tot de ware magie, tot de dusgenaamde koninklijke en priesterlijke kunst waar alle godsdiensten van gewagen. De geestdrang der herinnering is stuw tot het licht, om ons bij het licht aangekomen zijnde tot de ontdekking te doen komen dat het licht ons op de basis der natuurlijke magische gevoeligheid onmogelijk kan aanvaarden. Er is tussen de esoterische mens begrepen naar de natuur en het bereiken, een grote, wijde kloof. Want vlees en bloed kunnen het nieuwe Rijk niet beërven. Daarom zal de Godzoeker de noodzakelijkheid inzien... van de reeds eerder genoemde fundamentele verandering... opdat deze hem een brug zal worden tot het nieuwe leven. Over deze brug gekomen zijnde wordt de pelgrim het wezen der ware magie openbaar en worden hem de middelen der koninklijke en priesterlijke kunst overgedragen. Deze goddelijke kunst heeft betrekking op de reconstructie van het oorspronkelijke vermogen dat de mens eenmaal in het hemelse lichaam bezeten heeft en het zijn nog eens met grote stelligheid geconstateerd, deze koninklijke kunst kan nimmer direct voortvloeien uit de menselijke, natuurlijke, magische gevoeligheid. De ware magie is nooit uitbuiting van deze gevoeligheid, want deze is slechts een flauw en karikaturaal herinneringsresultaat van het oerverleden der mensheid. Ze is nodig om de mens in deze aardse natuur op te schrikken, onwennig en tot een vreemdeling te maken. Doch wil ze werkelijk bevrijdend zijn, dan moet ze voeren tot dat grensland der materie waaruit alleen de handreiking van de geestenschool verlossen kan.